Maar dan eerst heb ik hier het 6 uur nieuws met Lieselotte Thomassen. Goedemorgen. Syrië is vannacht gebombardeerd... door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Amerikaanse president Trump maakte op een persconferentie bekend... dat de aanval was ingezet. Correspondent Arjen van der Horst in Amerika. Arjen, welke doelen hebben ze geraakt? Ja, op drie uur s'nachts, bronde aanval, zo maakte president uh, Trump bekend. Drie uur s'nachts, Nederlandse tijd. Ja, samen met de Britten en Fransen hadden ze precisie aanvallen gelanceerd op het Syrische regime. Het Pentagon zou later die doelen bekendmaken. Het waren gebouwen op drie verschillende locaties in Syrië. En volgens de Amerikanen gebruikte Syrië... die installaties voor de opslag en productie van chemische wapens. De Amerikanen stuurden kruisraketten vanaf hun Marineschepen, terwijl de Britten en Fransen aanvielen met bommenwerpers. En die aanval duurde precies 17 minuten. En daar bleef het ook bij. En het lijkt daarmee sterk op de actie van een jaar geleden. Ook dat was een vrij beperkte eenmalige actie. En ze hebben dus drie doelen ge, ge, geraakt. Um, uh, waarom is het bij die drie doelen gebleven? Ja, allereerst was er de angst voor burgerslachtoffers. De Amerikaanse minister van Defensie zei dat er meerdere gebouwen waren... die betrokken waren bij de productie van chemische wapens in Syrië. Ze hadden een hele lijst van mogelijke doelen... Maar ja, veel van die gebouwen stonden in de buurt van bewoonde gebieden, volgens de Pentagon. En de Amerikanen waren bang dat bij de aanval chemische gassen vrij zouden komen, waardoor er ook burgerslachtoffers zouden vallen. Maar er is nog een reden dat de aanval vrij beperkt was. Minister Mattes van Defensie heeft afgelopen week al zijn zorgen geuit... over een mogelijke escalatie van de strijd. Hij zei afgelopen donderdag, afgelopen donderdag nog... we zijn in Syrië om de Islamitische Staat te verslaan... niet om ons te mengen in de burgeroorlog in Syrië. Ja, de Amerikanen hadden dus duidelijk geen zin de confrontatie aan te gaan... met landen als Iran en Rusland. Twee belangrijke bondgenoten van het Syrische regime. Ja, want Trump hield dus een persconferentie... Maar had hij daarin ook nog een boodschap voor Rusland? Ja, Trump richtte zich rechtstreeks tot de Russen. Hij zei, waarom zou je een moorddadig regime steunen als dat van Syrië? Een regime die zijn eigen burgers vergast. Bovendien heeft Rusland zijn eigen beloftes gebroken, zegt Trump. Rusland zou namelijk het chemische wapenprogramma van Syrië ontmantelen. Die afspraken werden in 2013 gemaakt in internationaal verband... Maar dat is dus niet gebeurd, zegt Washington. Nee, Maar nou zei Trump een paar weken geleden nog... dat hij zijn troepen zo snel mogelijk wil terugtrekken uit Syrië. Gaat dat nog gebeuren? Ja, waarschijnlijk wel. President Trump uh, kijkt heel nadrukkelijk naar de uitgang in Syrië. Hij zei in zijn verklaring van afgelopen nacht dat Amerika onmogelijk vrede kan brengen in het Midden-Oosten. Hij zegt dat Amerika niet voor onbepaald in Syrië gaat blijven. En hij kijkt uit naar het moment dat Amerikaanse troepen eh, terugkeren. En de president denkt al aan een volledige terugtrekking van Amerikaanse troepen binnen enkele maanden. Ja, als je cynisch bent, zou je kunnen concluderen... dat alle partijen tevreden kunnen zijn. Amerika, omdat ze de aanval in Douma niet onbeantwoord hebben gelaten. Ze hebben, zoals beloofd, teruggeslagen... Maar ja, het doel van het Syrische regime was het rebellenbolwerk in Douma in te nemen. De rebellen hebben zich inmiddels uh, teruggetrokken. Dat doel heeft Syrië dus bereikt. Dus ondanks alle protesten vanuit Damascus en Moskou, ja, was het voor het Syrische regime waard deze klap te incasseren. Zeker nu ze weten dat de Amerikanen waarschijnlijk spoedig zullen vertrekken. Ja, Syrië en Rusland zullen zich dan ook niet echt zorgen maken over wat er de afgelopen nacht gebeurd is. Dankjewel, Arjen van der Horst. Het weer dan nog: in het noordoosten eerst nog plaatselijk regen, verder plaatselijk mist en grijs, maar daarna schijnt overdag de zon. Grijs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 Drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl. De hamer? Ja. De spijkerzo? Ja. En die houten platen? Ja, ook die bieden we 365 dagen per jaar aan voor de allerlaagste prijs van Nederland. Gegarandeerd? Ja, gegarandeerd. Alleen wanneer je altijd het hele assortiment voor de laagste prijs aanbiedt, mag je jezelf projectbouwmarkt noemen.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 NPO Radio 1. BNN VARA. Risa. Risa Tieteram. Goedemorgen. Welkom bij Risa of Terug... Uh, welkom terug bij Risa, als je bent blijven hangen tenminste. En als je net bent wakker geworden en je dacht... nou, ik wil even wakker worden met Risa, dat komt goed uit... want we hebben hele bijzondere onderwerpen. Wat dacht je van een voetbalspel... wat uh, helemaal door theatermakers wordt gemaakt? Nou ja, nou hoor ik jou zeggen van... nou, af en toe als ik voetbal kijk... heb ik wel het idee dat het door theatermakers wordt gemaakt. Nee, maar dit is echt theater op het voetbalveld. Hoe bijzonder is dat? Doe je een koptelefoon op en dan hoor je gewoon... wat er allemaal op het veld afspeelt. En dat is dan allemaal gespeeld omdat het een theaterstuk is. Het is op dit moment in Nederland aan de gang. En het is heel erg tof om bij te wonen. Dus ik ga daar mee praten met de regisseur. En ik geloof twee, twee spelers van het theaterstuk. Dan gaan we eens eventjes uitgebreid aan de tand voelen. Over hoe dat nou voelt om toneel te maken op een voetbalveld. Ook gaan we een update doen natuurlijk over Games Spotlight. Helaas niet met onze enige echte Peter Bouwman. Maar daar heb ik een hele goede vervanger voor in de plaats. Wie dat is, dat hoor je straks. Voor nu, genoeg gepraat. Tijd voor een plaat.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 is true Tá, claro. Oké, okay, heel goed. De echte liefhebber van uh, ja, series Binge. die weet natuurlijk al langer waar deze trek nog van was. True Blood. Het was een uh, vampieren serie. Een hele speciale vampieren serie. Want gaande de seizoenen kwamen er steeds meer freaks bij. We gingen uh, naar, uh, naar zombies, naar heksen. Het was uh, een grote uh, warboel daar in dat, uh, in dat land. Dat was wel een hele toffe serie trouwens. En uh, ja, nou, sowieso een hele toffe openingstune. Ik denk, ja, die heb ik al een hele tijd niet gehoord. Die moet ik eventjes voor je draaien. Hier bij Riza. Nou. We hebben nog meer bijzondere dingen. Wat dacht je van een toneelspel? Wat wordt gedaan op een voetbalveld? Ik, uh, ik ben daar vorige week heen gegaan en dan moet ik meteen even iets bekennen. Ik, ik, doe, ik doe hier eigenlijk af en toe per ongeluk aan incest in dit programma. Daar kan ik niks aan doen, want ik, ja, ik, ik probeer overal mijn onderwerpen vandaan te halen als ik ze maar interessant vind. En nu heb ik een zoon die uh, th theater uh, maakt. Die is uh, een, een, een, een acteur. En. Uh, ja, die doen natuurlijk veel toneelstukken. En normaal hoor je daar eigenlijk hier niks over. Maar ja, eens in de zoveel tijd. Ja, dan kom ik ergens terecht door hem. En ja, ik, ik was weggeblazen. Ik was weggeblazen. Ik ben naar Schoppen geweest. En dat vond ik zo'n aparte voorstelling. Dat ik dacht, nou jezus. Het zal mij jeuken of je erheen gaat. Maar ik wilde wel eventjes weten. Van, van of... Uh, ja ik wil, ik wil hier wel even in ieder geval het, het, de originaliteit laten horen van het idee. En dan moet je zelf maar bedenken van hoe incestueus uh, dat is. Ik heb geen idee. Ik, uh, ik, probe, ik doe ook maar mijn best. Hè. Ik probeer een mooi programma voor je in elkaar te draaien. Dat doe ik uh, met regisseur Judith Vaas. Zij bedacht het, het toneelspel Schoppen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben jij de bedenker? Ja, dat ben ik. Ben je ook degene die het geschreven heeft? Nee, dat is uh, Sanne Schumacher. Dus, uh, de tekstschrijver die we erbij hebben gevraagd. Ja. Waar ik al langer mee samenwerk. Mm -hmm. En Gary Mendes heeft de muziek gemaakt. Ah, oké. Okay, oké, okay, oké. Okay. Jij hebt uh, met jou meegenomen twee acteurs. Ja. Dat zijn Dioncio, Dionicio. Dionisio. Oh, Dionisio. Ja. Oké. Okay. En uh, Melvin. Yes. Yes, sir. Uh, ja, nou ja, zie je, zo, zo, zo ben ik dan weer wel. Want dan mag mij zo gewoon niet langskomen. Dat ik denk, zo hef ik dat een beetje op. Ja, snap ik. Vonden we wel jammer, hoor. Ja, snap ik. We hadden hem het. graag meegenomen. ja Nee, hè? maar, nee, maar nee, we kunnen niet... Anders wordt het wel echt uh, een promopraatje. En dat willen we helemaal niet. Nee. Want we willen het eerlijk houden hier zo. Maar ik denk, daarom wil ik het ook eerlijk zeggen. Ja. Want, want ja, anders vind ik, vind ik het zo lelijk. Achteraf komt het dan, nee, het nieuws is... En ja, die gast, uh, ja, tuurlijk gaat hij dat... Nee, daar gaat het helemaal niet om. Ik vind het gewoon een heel tof stuk. Want het is een heel apart stuk. Ik, ik ga daarheen... Um, ik zie, ik zie meerdere acteurs, ja. of eigenlijk voetballers, 25. want zo begint het. Hè? Ja. Het begint gewoon met voetballers die een voetbalveld op komen lopen. Ik zit daar op een bank ja. met een koptelefoon op ja. en dan? En dan uh, begint de wedstrijd. Ja! Dan krijg je een, uh, een fluitje van de scheid. En dan gaan ze voetballen, alleen uh, dan mis je een bal. Ja, want er zit helemaal geen bal in. het Ja, die komt later nog heel eventjes voorbij. Ja, op een stok. En uh, die wordt vanuit het publiek gegooid. <laughs> en uh, ja, het is een grote... Uh, ja, het is gewoon een soort theatrale voetbalwedstrijd. Op, op een voetbalveld? Op een voetbalveld, ja. Zeiden ze niet toen je dit bedacht... Jij bent knetter en knettergek. Zeker. Ja. Ja, nog steeds wel eens. Maar, ja. <laughs> maar het was, uh, ik heb het denk ik nou, ik denk al bijna drie jaar geleden bedacht... Ja. En het, omdat ik met zoveel mensen wilde werken, is het gewoon, het kost het gewoon heel veel geld, zo'n productie. Dus we moesten ja. overal zo dingen vandaan halen. Mm -hmm. En toen zeiden ze wel van nou, we gaan kijken of het lukt. Maar dat is dus gelukt. En toen moest ik het nog maken. Ja. Nou, ik heb zelf ook af en toe gedacht, waar ben ik aan begonnen? Ja. Want het zijn 25 mannen ja. uh, van uh, gemiddeld. Uh, nou ja, gevoelstemperatuur 13, maar ze waren, geloof ik, gemiddeld 22. <laughs> ja. En, uh, maar weet je, je bent gewoon eerst alleen maar bezig met die mensen te leren kennen en een soort groep te maken. En, en als je dan. Uh, en ondertussen probeer je ook nog een voorstelling in elkaar te zetten. Ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat na zes weken. Uh, ik, ik, ik hou absoluut van allemaal. want Het oh. is gewoon echt een feest om met zoveel mannen te mogen werken. Man, ja? ik zou dit echt één keer in de twee jaar willen doen. <laughs> ik zweer het je. Hey, ik, uh, ik ga je als eerste nog eventjes welkom heten bij uh, Risa. We hebben hier uh, twee belangrijke dingen die ik je nog even moet mededelen. We werken hier met toverwoorden. Komt het toverwoord voorbij, dan moet je eventjes gaan dobbelen... met dobbelstenen die zo direct aan jou worden aangereikt. Dan ga je iets aanlakken uit de digitale kluis. Oh. Mocht het voorbij komen. Uh, toverwoorden zijn uh, woorden waarvan de redactie denkt... nou, als uh, jij met jullie gaat praten, dan kan het zomaar zijn dat dat woord valt. Nee, dan uh, hoor je dat vanzelf, dan hoor je, uh, hoe je, uh, hoe je iemand vertoven woord roepen. Dat is Daarnaast heeft mijn regisseur voor jou een voorwerp meegenomen. Oh. Ah. En uh, dan mag ik naar kijken of dat moet je zo ja, vertellen. Ja, mag ook aangeven wat je, wat je wordt aangereikt. <laughs> een, een vliegtuigje. Een vliegtuigje, een papieren vliegtuigje. Vliegtuig nou, vliegtuig, nou, wat is dat mooi gedaan door de regie. Ja. Nou, nou, nou, wat De productie zit geld in hoor. Dat, uh, NPO, dan weet je meteen <laughs> waar het geld heen gaat. Ben je, ben je een frequent vlieger? Nou, ik, ik, uh, ik, ik hou heel erg van vakantie en ik zou graag uh, wat vaker willen vliegen. Maar, uh, nou, wat zeggen we, drie keer per jaar? Drie keer per jaar. En wat is je verse locatie? Um, Kaapstad. Kaapstad, oh, ja. ik ga ook heel graag naar Kaapstad. Oh, wat een heerlijke plek. Oh, Mijn lievelings. Nou, ja. nou, nou, nou, nou. No. Hey, en uh, dat, dan weet je, ja, ga je daar rechtstreeks of te, stap je over? Rechtstreeks. 13 uur. Ja. ja, ik weet het. <hij <hij <hij 13 uur vliegen, ja, ja, het, uh, het, het, het is een best wel lange zin. Risa, telefoon. Maar uh, daar kan verandering in komen, zeker als de X-Plane eraan komt. x wordt op dit moment ontwikkeld door NASA. En daarmee vlieg je bijvoorbeeld in drie uur van Londen naar New York. Aan de telefoon heb ik Joris Melkert. Hij is docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, uh, laten we meteen met die naam beginnen, X-Plane. Uh, nou, ik zou zeggen, leg uit. Nou, x is een uh, systeem eigenlijk van, uh, van experimentele vliegtuigen die NASA ontwikkelen. En dit is al uh, nummer 60 of zoiets, uh, geloof ik. Uh. Oh. Dus het is uh, alleen maar experimenteel. Ah, oké, okay, oké. Okay. Uh, wel een heel mooi, hele heel mooie naam. Tank ook meteen, besef ik. Uh, oké, okay, maar het is al de zoveelste. Hoe, hoeveel bouwen ze er dan uh, in een periode van vijf jaar? Dat ligt een beetje aan. Iedere keer als er een nieuw idee is... Dan, uh, dan doet NASA eerst onderzoek op papier... en op een gegeven moment ze denken, nou, dit is veelbelovend... dan, uh, dan gaan ze ook zo'n ding bouwen. En nu is het idee om um, uh, een, een nieuw supersoon vliegtuig uh, te bouwen. Een nieuw experimenteel supersoon vliegtuig uh. En, en wat, wat is daar supersoon aan? Nou, supersoon betekent dat je harder vliegt dan de geluidssnelheid. Mm -hmm. Dus dat je sneller uh, van, van Londen naar New York uh, kan vliegen... Uh. En dat is natuurlijk eerder gedaan, uh, we hebben dat eerder gedaan uh, met de Concorde. Dat kon je zelfs uh, commercieel vliegen, uh, kon je gewoon een kaartje verkopen. Maar op een gegeven moment bleek dat uh, ja, toch te duur te worden. Maar de laatste paar jaar is het toch weer hernieuwde belangstelling voor, uh, voor sneller vliegen, voor superzo vliegen. En nu heeft men toch weer wat nieuwe ideeën bedacht en dan gaan ze dat opnieuw proberen. Ja, want uh, dat moet dus blijkbaar weer sneller... maar betekent dat dan, dat NASA daar ook zelf wat mee gaat doen? Gaat NASA in de commerciële luchtvaart... Uh, of, of gaan, ze, gaan ze onderdelen van het vliegtuig verkopen voor andere vliegtuigen? Hoe moet ik zoiets zien? Waarom doet NASA dit? Nee, NASA heeft gewoon opdracht om uh, de lucht- en ruimtevaart uh, beter te maken... steeds, steeds nieuwe dingen uit uh, te vinden. En dat te stimuleren in de hoop dat dat dan op een gegeven moment uh, doorbreekt... en dat dan commerciële partijen in stapt. Okay. En er zijn op dit moment al commerciële partijen die hierover gaan nadenken zijn... Uh, maar ik, ik, ik, ik las dit bericht en toen moest ik meteen denken van ja, is dit niet achterhaald? Want als ik het goed begrijp, gaan we binnenkort gaan we gewoon buiten de dampkring uh, reizen om eventjes uh, tussen twee continenten te reizen. Uh, nou ja, ach achterhaald in die zin. Dat hebben we hebben natuurlijk eerder geprobeerd met, met de Concorde. Dat was geen commercieel succes. En een van de belangrijkste redenen daarvoor was, is dat als je met een uh, supersonisch vliegtuig vliegt... Dan hoor je op de grond uh, een geluidsknal. Ja. Uh, mensen zeggen wel, als juiste, men zeggen wel, als je gaat door de geluidsbarrière. Juist, Ja, Men zegt wel, je gaat door de geluidsbarrière heen. Nou, de geluidsbarrière bestaat niet. Maar je hoort wel een harde knal op de grond. En dat, dat vindt men niet acceptabel. Dus je mag nu niet supersoon boven land vliegen. Mm -hmm. nou, het idee is nu met het nieuwe vliegtuig dat we het misschien voor elkaar krijgen om die knal zo zacht te laten zijn dat het niet meer hinderlijk is. En dat het wel kan. Dus dat is het nieuwe aan dit, uh, dit vliegtuig. Dan kun je ook nadenken over uh, nog sneller vliegen... en dan buiten de dampkring vliegen. Ja. Maar dat is technisch zien nog een stuk, uh, stuk moeilijker. En dat wordt nog veel duurder. Uh, dus daar, ja, technisch we waarschijnlijk wel... maar in allebei de dingen geloof ik eigenlijk niet. Uh, nee? Ik denk niet dat het voor de masses uh, door gaat, uh, gaat breken. Uh. Dus jij hebt niet het idee dat we straks, als we, als we heel snel willen vliegen... dat we eerst uh, de ruimte in worden gelanceerd... om vervolgens op een ander continent weer uh, ja, uh, te landen? Nee, dat, dat, dat is, zou technisch moeten kunnen, maar dat is nog wel heel ver weg. Er zijn wel proeven geweest. Uh, maar vliegtuigen die dat gedaan hebben, die hebben niet langer dan, dan een minuut of vijf uh, gevlogen. Dus dat gaat hem nog niet worden. Uh. En bovendien zijn er toch wel een aantal gevaarlijke aspecten van de vlucht. Gewoon het, het opstijgen en het weer terugkeren in de dampkring. Dat zijn vrij gevaarlijke dingen. En ook, ook uh, vrij duur om te doen. Dat, dat zal voor een enkeling misschien weggelegd zijn. Maar, maar niet voor, de, voor ons, zeg ik dan. <laughs> voor de gewone sterveling? Ja, ja helaas niet, denk ik. Ja. Oké, okay, nou dan moeten we het uh, nog maar eventjes doen... Uh, met, die, uh, met die hele goedkope vluchten waar ik altijd op zit. Waar ik mijn eigen broodjes moet betalen. Ja, met je knieën en je nek en zo. Juist. <laughs> ik, uh, ik zie je op een van die vluchten, dan uh, Joris Melkert. Oké, is echt gedaan. <laughs> Dankjewel. Uh, ja, we gaan zo direct verder praten over dat theaterstuk uh, op het voetbalveld. Maar uh, ja, we willen vliegen. Dat doen we dan het liefst met uh, Tom Petty. Hij is er zelf niet meer, maar zijn muziek blijft nog heel lang voortleven. Zo ook uh, deze track, Learning to Fly, Tom Petty en de Heartbreakers. Hier bij Risa, en Vara, Radio 1. Goedemorgen. Well, started out, all alone, and the sun went down, as it crossed the hill, and the town lit up, the world got still. The rocks might melt and the seed may burn. Tom Petty en de Heartbreakers Learning to Fly. Het gaat hem tegenwoordig een stuk beter af als Engeltje. Nou, kan je niet meer doen. Kan je niet maken, zei, Jezus. Radio 1, man. Goed, je luistert naar Risa. En in de studio heb ik drie gasten. Ik begin bij de dame, daar beginnen we altijd mee. Judith Vaas, zij is regisseur van het stuk Schoppen. Welkom terug. Dankjewel. En twee acteurs, Dionys. God, jij hebt ook wel. Weer, waarom krijg ik altijd die tongbrekers hier aan tafel? Ja, zeg, wacht, zeg het Dionisio Mathias. Matthias. <laughs> Dionisio Matthias. En ze proberen het altijd, mijn regisseurs proberen het op allerlei manieren fonetisch te spellen, maar dan komt te weer een naam die ik kan... helemaal... Dioniso. Dio. Dio. Ja, ik dacht dan meteen... Nee, het ligt, het ligt helemaal aan mij. Dat, dat, ik neem die verantwoordelijkheid op mijn en vind Nou, hier. Zo kan het ook, hè. Jullie spelen mij in het stuk schoppen. Hoe waren jullie hiervoor benaderd? Um, Dion... Uh, ja, ik heb al eerder met, uh, met Judith Vaas gewerkt en uh, eigenlijk aan het einde van het uh, vorige project, uh, uh, wat een beetje een voorganger is van, uh, van Schoppen, heeft ze me gevraagd om ook hier uh, aan deel te nemen. En toen dacht je van nou, dit is, uh, dit is de kans van mijn leven of dacht je, uh, dit ziet er wel heel raar uit? Nee, het, leek me wel, het leek me wel echt heel epic om dit te gaan doen. Met zoveel mannen op een voetbalveld, met zoveel energie... om dan, om dan een voorstelling te maken, leek me al een te gekke uitdaging. Judith, ben jij een fan van voetbal? Nou, waarom mee? Nee, eigenlijk niet zo. Ik kijk het wel eens en uh, uh, soms moet ik het meekijken. Maar nee, niet per se. Maar ik ben wel fan van uh, de mensen om het voetbal. Ik vind dat echt zo oh. grappig. Ja? Ja, toeschouwers. Want? Nou, wat er gebeurt, joh. Die staan dan zo in hun, in hun outfitje daarnaast... en te schreeuwen en te doen en daarnaast allemaal weer over. Het gaat alle kanten op. Met je borderline aan de kant vind ik het altijd. En wat krijg je dan nu binnen op het veld? Krijg je voetbalfans of theaterfans? Ja, een combinatie. Gisteren hadden we heel veel voetbalfans. En reageerde die anders dan theaterfans? Um, maar valt eigenlijk wel mee... Die moet een beetje wennen aan... Uh, terwijl zei gisteren iemand van... Ja, ik moest een beetje wennen aan de, het showbiz-aspect. Toen ja. dacht <laughs> ik, oké, ja. Grappig, ja. grappig. Uh, maar ze herkennen alles. En ze zeggen van, ja, dit is wel wat we meemaken op het veld. En dit is wel wat er gebeurt. Zoals trainers en vrijwilligers. Melvin, als je aan het spelen bent... heb je het gevoel dat je, dat je een echte wedstrijd aan het spelen bent? Ja, dat wel. Ik ben echt lekker bezig met de wedstrijd. Ja? Ja, met een the theaterwedstrijd. Echt. Wat is een theaterwedstrijd? Um, doen alsof je aan het verliezen bent. Yeah. Maar dan toch ervoor gaan en proberen te winnen met je teamgenoten. Ik uh, ja. sta natuurlijk aan de kant, maar als je dit niet hebt meegemaakt, hoe, hoe, hoe beleven de, de mensen aan de kant het spel? Um, nou best zoals een, een soort. Letterlijk, letterlijk als een theatershow. Maar ja. dan weer echt met een doel van, oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? Ze zijn heel nieuwsgierig wat er gebeurt. Dus de hoop aan de zijkant is best wel hoog, wat, je, wat, ik, wat ik dan zie. En, en ja, ik weet niet... Ik, ja, dat, dat vooral. dus Ik weet, ik weet niet... Ja, ik, als speler let ik niet, niet echt op, maar... Ja, maar je, je krijgt, krijgt wel wat mee. Wel, ja, je ik krijg wel wat. Ik ja. zie wel oogjes van, oh, oh... Dit, ah, dit, is, dit kan ook. Ja. Ja. Het is ook gewoon heel grappig dat ja. mensen echt gewoon gaan juichen voor hun team. Want ze ja. krijgen sjaaltjes en die gaan dan luchten. Ja, want je, je wordt opgedeeld in twee in twee supportervakken. Ja. Ja, heb je, ja, precies. Je ja. wordt een verplicht ja. fan. Word je? En Dionisio, heb jij uh, voor jezelf het gevoel van als je daar staat, dat je dat je heel vernieuwend bezig bent? Ja, ik heb dit nog nooit gezien in een theater. En uh, ik heb wel wat locatietheater gedaan. Mm -hmm. En uh, deze valt ook een bij uh, die ja, ik nooit heb gezien. Op een kan, kan je een voorbeeld aangeven van wat voor ander locatietheater... We... Uh, uh, nou, ik heb met Judith ook een locatie uitgedaan. Wat was die voor? Dat was in de kleedkamer. En uh, dat heette de broek uit. Dan gingen we letterlijk uh, uh, met de broek uit. Judith, ik... ik begin een beetje een gevoel te krijgen... dat jij een hele andere motieven hebt om dit te... Nee, nee, dat Oké, oké, en uh, in de Rotterdam heb ik bij een uh, voorstelling gespeeld. Dat uh, was op een boot. Dus uh, speelde, uh, de, de, de acteur speelde op, aan, aan een kade. En uh, het publiek zat op een boot. Die ging dan door Rotterdam heen varen. Dus dat was ook wel uh, iets heel bijzonders. En ik vind dat daar heel erg op lijken. Dit. Qua, qua uh, epicheid. En bij dit stuk wordt er dan ook gedanst? Ja. Ja. Valt dat lekker te combineren? Ik, uh, ik vind het verschrikkelijk. Ja? ja. Want? Nou, ik, echt, ik, word alleen, ik word wakker met vijf, zes, zeven, acht. Ik ben een acteur en ik snap echt dat dansen... die gasten zijn supergoed, ja. superjong en, en limber... en dan kom ik aan met die... Uh, nou dat is heel niet te doen. Dus ik ja, wil je dat, dat niet op te vallen. Wat dat betreft hebben jullie, ook wel, jullie hebben er eentje bij... die doet een soort van capoeira en breakdance ja. door... hoe heet deze acteur? Ik denk dat je Connie bedoelt. Sowieso Connie. Dat, dat moet Connie ja. zijn. Dat is zo bizar goed. Ja. ja. Ja, maar dat is een b-boy. Ja. En, uh, die, die is amazing. En dat is... Uh... Maar op een voetbalveld. Ik ja, bedoel, ik, succes, ik, ja. ik ben al vanaf het begintijd met breakdance en, en hip hop uh, betrokken. Maar ik heb dat nog nooit iemand op zo'n stroeve ondergrond zo, zo soepel zien ja, doen. Is ongelofelijk. Ja, is ongelooflijk. Ja, die man is echt eng. Maar jullie... elke keer ook. Hij doet het altijd. En hij ja. is echt altijd strak. Connie, zijn, zijn, zijn jullie niet als acteurs een beetje jaloers op hoe hij zich beweegt? Melvin? Ja en nee. Want ja, jij moet een dikkertje spelen. Die ja, ook. Ja. ja. Maar aan de ene kant kon ik maar zo op de grond draaien en vliegen en al. Maar uh, ja, het is goed zo. Ja, je vindt het goed, goed zo. Dit. Ik vind het goed zo hoor. Ga ze direct verder praten met deze uh, jonge theatermakers. En ook eventjes een beetje aan de tand voelen over uh, de toekomst van theater. Want het, is nu, het gaat nu zo'n uh, aparte kant op dat ik het gevoel heb... dat Judith misschien nog wel andere ideeën heeft over theatermaken ook. Dat zo direct. Het hoor je eigenlijk weinig van deze man, Chris Isaak. Maar ja, deze single die blijft overal terugkomen. Zo ook op Radio 1 hier bij BNF Vader. Risa, Wicked Game. mensen die dood zijn. Kom ik in één keer achter. Gezellig hoor, lekker hoor. Leuk, leuk wakker worden met Risa. Nou ja, oké, okay, Prins. Dat, ik bedoel, dat is altijd fijn wakker worden, toch? Ik bedoel, is er een plaat van Prins die je niet zou willen hobberen als je wakker wordt? Uh... Nee, kom er niet op. Ik kom er ook niet op, uh, Judith vaas. Ze is regisseur van Schoppen, ze zit tegenover me. Zij kon ook niks bedenken wat ze niet zou willen horen van, uh, van, uh, van Prins. Het is uh, heerlijk wakker worden, met Prins natuurlijk. Uh, ik, ik ben eventjes mijn regisseur wat uh, aanwijzingen aan het geven... maar dat, dat, dat komt niet helemaal door, besef ik. Geen probleem. Uh, we praten eventjes door over de voorstelling die, uh, die, die, waar we het al over hadden. Schoppen... Um, het, het wordt niet in een theaterzaal gedaan, uh, niet op een podium. Het wordt gespeeld op een voetbalveld. En je ja. hebt als een regisseur 26 mensen die je moet regisseren. Ja. Hoe heb je die uh, choreografie, choreografie zo uh, goed gekregen? Nou, ik heb uh, het, het idee heb gewoon bedacht zelf. En, en toen moest de, de choreografie de dansen. Uh, bedenken, maar ik ben geen choreograaf. Dus nee. die, ik heb gewoon hele goede dansers. Uh, die heb ik uh, gewoon gevraagd. Joh, uh, ik wil een scène en ik wil dit voelen en dit zien en uh, succes. Ja. En dat gingen zij doen. En um, dan kwam ik kijken en dan dacht ik, ah ja, te gek. Of dan zei ik, van nou een beetje meer dit, een beetje meer dat. En uiteindelijk, omdat we een co-productie zijn met een uh, dansgezelschap, Docs uit Utrecht, ja. uh, hebben we daar een uh, Hildegard als uh, uh, adviseur en Liam als choreograaf, uh, een soort. Ja, hoe noem je dat? Repetitor, eindgoreograaf. Die het allemaal zo'n niveauetje hoger tillen en strak maken. Mm -hmm. En toen kon ik het daarna weer in, in de gehele choreografie zitten Zetten, zitten, zotten. zotten. <lacht> en hoe lang doe je daarover dan? <lacht> de, de, de, de, nou ja, we hebben zes weken gerepeteerd met z'n allen. Echt, echt. Maar ja, ik ben er zelf denk ik al uh, bijna drie jaar mee bezig. Drie jaar? Met het idee, ja. ja maar ook dan met die choreografie? choreografie. Nou ja, nou ja kijk, wel dingen... Kijk, zoals Melvin, die er hier zit... Die, die, uh, we hebben een auditie gehouden bij Docs. Ja. En daar kwam... Uh, omdat we er zoveel moesten hebben. En ja, ik ken niet zoveel mensen die ook kunnen dansen en kunnen ja. doen. En Melvin was daar op auditie. En die deed een solo. En daar zong hij opera. Ja. En daar, ja, daar was ik echt helemaal uh, uh, van ondersteboven. Toen dacht ik, hé, hey, wat tof. En toen bedacht ik, hé, hey, hoe gaaf zou het zijn als hij bij mij komt. En dat we dan een uh, soort uh, uh, ah. uh, scheldspreekkoor doen in opera en dus dan maar met is... hele lelijke woorden. Dus dat is bijbedacht na de auditie. Ja, hij heeft mij geïnspireerd uh, uh, tot die scène. Melvin, wist je dat uh, meteen toen je werd aangenomen... dat je haar gaat geïnspireerd? Ik wist het helemaal niet. Ik dacht van, weet je wat, ik doe gewoon auditie bij Docs... en ik zie wat er gebeurt. Ik zie wel waar we uitkomen. Precies. En eindstand, waar werd ik gebeld door Hildegard... hé hey Melvin, uh, kan jij meedoen met schoppen? En ik zei... Oh! Ja, dat wil ik wel doen. Dus ja, ik had mijn kans gelijk genomen. En ik dacht van, weet je wat, nog een werkervaring erbij. Lekker leren. Wat is uh, uiteindelijk voor jou je doel, uh, Melvin? Uh, een succesvolle zanger worden. Oh, echt waar? Oh, ja, echt. In wat voor categorie? categorie? Oeh. Maar dat weet ik nog niet. Ik denk misschien... Hmm. Ik denk R&B hip hop. Oh, maar ik oh, zal gaat, misschien gaat poppen. eventjes uit. Ja. Wat krijgen we nou? R&B hip -hop. Wat, wat, wat wat is je wat is ja wat, wat, wat, wat, wat voor muziek luister je? R&B hiphop hop gebied? Ik luister uh, ja, verschillende artiesten, maar ik luister momenteel nu naar D'Angelo. Oh. Oude, de oude D'Angelo of het wat nieuwere de, werk? De oude. Gewoon brown de sugar de, en alles. Yes. Kijk ik heb niet toevallig een paar lijns daarvan. I want some of your brown sugar. <laughs> Het is een heerlijke plaat, hè? Ja, echt. Maar doe je, doe, doe je het voor de zang ja. of doe je het voor de meisjes? Eerlijk. Eerlijk. Eerlijk, Melvin. Nou, Oké, okay, voor de meisjes. Hier, maar, ja, <laughs> ja, maar, maar ook wel echt voor, voor de zang gewoon de vibe. Ja? Wat, wat ik, wat ik meekrijg. Dat, dat kan ik niet loslaten. Wat gaaf. Ja. He, heb je wel al uh, een plaat opgenomen ooit? Um, Nee, niet echt een plaat, maar het is nu meer zelfstandig maken en, kijk en kijken en meer onderzoeken okay. van wat, wat mijn smaak is. Oké, okay, ja. oké. Okay. Misschien moeten we dat eens eventjes met de redactie regelen. Dat, uh, dat, Melvin, Melvin, dat we even een producer zoeken en dat we gaan kijken of we Melvin op een RB-plaat kunnen krijgen. Oeh. Moeten we dat gaan doen? Ja, ik, ik zie de redactie die gaat mij. Melvin, ben je daarvoor in? Ja. Hoor. Gaan we gewoon een experimentje. <laughs> gaan we gewoon kijken. Ik bedoel, hier, hier kweken we gewoon sterren. Dionisio. Uh, Hollywood graag dan. Ah, Oké, okay, gaan we regelen. Ja, <laughs> ja, je moet je doel ook gewoon meteen heel hoog stellen. Heel goed. Wat, wat, wat, is, jouw, wat is jouw einddoel? Uh, ik denk niet zo ver vooruit. Nee? Nee, ik uh, geniet van het moment. Dan heb ik een andere vraag aan je. Ben je een beetje een gamer? Ja. Ja, wat speel je? Uh, op dit moment de Division. Oh, The Division, wat is The Division ook weer? Dat is uh, in zo'n uh, besmette New York uh, allemaal uh, shit oprapen en uh, overleven. Oké, okay. <laughs> ja. het, het, het klinkt spannend. Ik moet eerlijk zeggen, het schiet me niet zo eventjes te binnen, The Division. Maakt het niet uit, het is uh, Playtime. Playtime. Playtime en uh, dit keer met Soraya van der Weijden. Goedemorgen. Soraya, ik moet heel eventjes kijken waar je zit. Hier zit jij. Ja, ben ik er. Hallo, ja, hoor, je bent Hallo. <laughs> Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Wat voor uh, game-nieuws heb jij mij te melden? Nou, ik heb eigenlijk iets super tofs, want ja, weet je, game wordt al een beetje gek overgedaan. over gedaan, zo, weet je, ga er nou maar je computerspelletje spelen. Mm -hmm. Maar er is dus bekend geworden dat GTA V, Grand Theft Auto, is het best verkopende entertainmentproduct ooit, inclusief dus films, muziek, al die andere dingen waar het wel serieus over gedaan kan worden. Want die is inmiddels 90 miljoen keer verkocht, Wait, maar hij heeft zes bil 90 miljoen keer verkocht en 6 biljoen dollar, met een B, hè, 6 biljoen dollar opgebracht. Ja, een uh, uh, biljoen in, in, in dollar, dat is een uh, miljard, hè? Dat is, dat is geen biljoen, maar dan miljard. 6 miljard heeft hij dus opgebracht. Ja, ja. maar oh mijn goodness. Ja, ja jezus. Ik, uh, ik, Dit is ik, toch enorm? Ja, ik verdien het niet. Hm. En uh, waarom, waarom, waarom, waarom, waarom precies deze game dan? Nou, wat het vooral is natuurlijk, GTA is een hele sterke franchise, noemen we dat. Heel veel fans erachter. Maar ook elke keer Rockstar, de maker ervan, heeft de game elke keer weer geüpdate. Je krijgt geen met zelfs GTA online. En je kan eigenlijk in GTA van alles doen. Dus zodoende dat de games elke keer weer aantrekkelijk bleven. En zo verkocht. En wat ik dan leuk vond om te zien, is door het heel groot gedaan over Black Panther. is natuurlijk super film, Maar ook die is gewoon veel minder. Verkocht of in ieder geval heeft veel minder opgebracht dan GTA 5. Dan denk ik, ja, weet je, als gamer vind ik het leuk. Want kijk ons, wij mogen vast ook uiteindelijk wel meedoen... met de serieuze business. En is er, dan, is er dan nog een game die daar een beetje bij in de buurt komt? Of zeg je van, nou, dit staat zo ver weg van al het andere... dit gaat ook nooit meer gebeuren? Ja, opvallend is wel dat ondanks dat hij al 90 miljoen keer is verkocht... blijft Minecraft, dat eigenlijk iedereen wel heeft gezien... Uh, beter verkocht, maar liefst 144 miljoen. Ah, maar waarom levert dat dan niet zo op dan? Nou, dat is namelijk een indie game. En een indie game is ontwikkeld door een onafhankelijk iemand. Dit ook letterlijk door één iemand is het begonnen. Mm -hmm. En diegene zeggen vaak in het begin... joh, mijn gamers heeft gratis te spelen. En uiteindelijk, een indie game kost vaak maar 20 euro... Dus zodoende dat, dat hij veel minder heeft opgebracht, maar veel meer is verkocht. Ja, want maar 20 euro, dat is dan in verhouding met de 60 euro die je voor een nieuwe GTA 5 betaalde. Ja, inderdaad. Dus daar zie je dan heel erg het verschil erin. Ja, heel erg nice. Maar wat, wat verwacht jij? Ik bedoel, GTA 6, uh, hoe, hoe, hoe, hoe, lang, hoe lang gaat dat duren voordat die dan komt nog? Nou, ik denk dat we daar nog wel even op moeten wachten. Wat de Rockstar, de uitgever ervan, die is nu even nog Red Dead Redemption 2. Dus oh, dat ja. komt er eerst nog eventjes aan. Ja, dat is mm -hmm. ook zo. Ja. De cowboy game. Ja, oh, ik, zie, ik zie hier dat er uh, hier een fan is. Vertel. Ja, heerlijke game gaat het worden. Ja, wat, zit erop te jij wachten. hebt deel 1 gespeeld? Ik heb deel 1 gespeeld en ik heb zelfs met uh, GTA uh, een speciale missie gedaan... waarbij je gelijk een uh, golden revolver hebt voor de nieuwe games. Van, uh, oh, oh, sorry, heb jij al je kijk, golden kijk, revolver kijk. Uh, te pakken? <laughs> Ik heb niet mijn Gold Revolve te pakken, maar ik wil de zijne wel. Nee, ja, nee, nee. Ik deel niks. Zeg, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik is het te vroeg hiervoor? Ja, het is veel te vroeg hiervoor. Ik, ik weet ook niet meer of dit wel echt over Gold Revolve gaat. Dus ik ga je ja, ja afkappen. Uh, Saraya, dankjewel dat ik je zo vroeg in de ochtend uh, mocht wakker maken. Maar uh, aan die laatste woorden uh, heb ik het gevoel dat je daar zelf ook wel plezier aan had. Absoluut. Heerlijk. Is. Bedankt weer. Hoi. Uh. Doeg. Ja, en dan gaan we, gaan we verder. Uh, maar voordat we verder gaan praten over... Uh, tja, waar we het net over hadden, die heerlijke uh, voorstelling schoppen... eerst eventjes dit. Melvin, Melvin gaf al aan dat hij uh, een fan is van DiAngelo. Ja, laten we nou heel eerlijk zijn. Het is een, een topartiest, DiAngelo. Maar ja, we kennen hem eigenlijk maar van één nummer. Dat nummer is dan ook wel verschrikkelijk goed... Het was meteen zijn doorbraakplaat. Daarna heeft hij nog wel wat hits gehad hoor. Maar als je aan D'Angelo denkt, denk je aan Brown Sugar. Let me tell you about this girl. Maybe I should. I met her in Philly. And her name was Brown Sugar. See, we be making love constantly. That's why my eyes are shade. Plus, Perkin. The way that we kiss is unlike any other way that I be kissing when I'm kissin'. What I kiss the world I miss. Brown Sugar, back. I guess high up your love, I don't know how to behave I want something all around sugar I want something all around sugar I want something all around sugar sugar Oh, sugar, when you're close to me You love me right down to my knees. And whenever you let me hit it, uh, sweet like honey when it comes to me. Skin is caramel with the cocoa eyes. Even got a big sister by the name of Chocolate Top. Brown Sugar Babe. I guess high on for love, don't know how to behave. Got me open, now I want some more Always down for all my nauseous wine But I think I'm here to solo Hold my niggas don't pop. Stick out my tongue and I'm about ready to hit this Pretty pretty bitty with persistence Yo, I think y'all hit Brown sugar, babe I kiss high off in of love Don't know how to behave Brown Sugar. Je luistert nog steeds naar Risa. We hebben in de studio regisseur Judith Vaas. Hij heeft een, uh, een stuk ontwikkeld... wat zich volledig afspreekt speelt op het uh, voetbalveld. Een theaterstuk, het heet Schoppen. Ja. Waar zijn jullie de aankomende tijd te zien? Uh, we gaan uh, vanavond, nee, morgen spelen we nog in Utrecht. Dan gaan we naar Almere. En, uh, uh, het stuk is van Bontrond en Docs en Bontrond is Almere. Dus dat is onze hometown. Dan gaan we naar Rotterdam en dan eindigen we in Amsterdam. Oké. Okay. Nog één korte vraag. Ja, superkorte vraag, want ik heb precies nog een minuut. Wat is volgens jou de toekomst van theater maken? Ja, ik, ik, heb, ik moet zeggen, dat ik denk dat we even moeten afwachten... wat het subsidiestelsel gaat doen. Dus waar het geld opnieuw verdeeld wordt. En ik denk dat we heel veel nieuwe dingen moeten gaan bedenken... waar we zelf geld vandaan moeten gaan halen. En op creatieve manier? Ja, dat denk ik. Wij hebben uh, met deze voorstelling ook op heel veel andere manieren... geld binnengekregen via sport en via uh, combinatie sport en cultuur. Ja, maar wat ik vooral bedoel is van... heb jij het gevoel dat er meer gebruik gaat gemaakt worden... van andere ruimtes dan het theater om theater te maken? Of zeg je van nee, we gaan weer allemaal terug de theaters in... En, uh... Nee, dat denk ik zeker, dat dat ook gaat gebeuren. Maar ik, zou, ik vind wel dat wat er is ook gewoon moet blijven. Sommige theatervoorstellingen horen in het theater... en die mogen lekker een beetje traditioneel zijn. Het is niet of, of, maar het is en. Allebei. Allebei. Ja. Het uh, stuk Schoppen, een, uh, een theaterstuk op het voetbalveld. Daar hadden we het hier over. Met Judith Vaas en Dionisio en Melvin. Ja. En uh, ik spreek jou morgen weer met een nieuwe gast hier bij Risa en Fara.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 Lekker met je kids door de Alpenstruinen. Of relaxed met de gondel naar de bergmeren. Of samen crossen door het bikepark. Of zwemmen in de berglucht. Een hele berg als speeltuin met een drankje. Actief berg... en ontspannen op vakantie in Wagrein Kleinhardel in Salzburgerland? Ga naar lekkeropzomervakantie.nl Bij Luzak Hogeschool studeer je in kleine klassen. Met persoonlijke aandacht en maximaal resultaat. Bezoek een van onze open avonden. Kijk op luzak.nl voor data en locaties. Win een vakantie naar Wagrein Kleinhouden in Salzburgerland. Ga naar lekkeropzomervakantie.nl Spreek ik met mijn neef, heeft hij een boete gekregen in die snelle wagen van hem. Keek hij maar eens met dezelfde snelheid naar zijn hypotheek. Want oversluiten kan gunstig zijn met de lage rente. En de boete, of beter gezegd vergoeding, heb je er soms sneller uit dan je denkt. Zelfde huis, lagere lasten? Ontdek nu of oversluiten voor jou interessant kan zijn. Met de oversluittest van ABN AMRO.